De koudmoorden. Een B S radiofeuilleton naar de gelijknamige roman van Jeff Gerards. Vandaag, deel 5. Rijkswachtcommandant Willy Velge wacht ongeduldig het einde af van de adoptie op Hélène Leblanc's lijk. De aanwezigheid van dokter Noré, wapendeskundige van Wezenmaal en de onderzoeksrechter, hinder hem buiten mate. Mannetjes die slechts handtekeningen plaatsen onder opdrachten die hij al lang aan zijn mannen gegeven heeft. Zo wordt hij ook van de adoptie niets wijzer, want hij en zijn maat weten namelijk al dat het om een afstandsschot gaat. Dan maar na zijn privé Little Fons, in Aalst, om iets meer te weten over de kogel. Fons bevestigt Velges bevindingen, munitie voor cold. 38 Special. Maar hij vertelt meer. De kogel is van het Zweedse merk Norma, duurdere specialistenmunitie. Velge heeft nog een vraagje voor Little Fons. De vaporisator met urine van een loopse teef. Verbijsterd ziet die Fons net dezelfde uit een kast halen. Maar het ding heeft niets te maken met wapencommissie en bevat nog veel minder hondenurine. Fons bracht de verstuiver mee uit Amerika. Daar gebruiken ze hem om Martini in een cocktailglas te spuiten. Voor Velge dus geen aanduiding dat zo'n verstuiver ook in wapenwinkels zou te vinden zijn. Trouwens, Boel vertelde op de autopsie dat wapenhandelaar Paret een gek verklaarde toen hij informeerde naar hondenpis in flesjes. Terug op kantoor draait Velge het nummer van zijn Amerikaanse collega FBI-officier Bill Mogan. Geen resultaat. Mogan lacht zich te barsten met het verhaal van Doc urine from a bitch in heat. Overigens blijft Velge met zijn onderzoek in een impasse gekneld. Hij zit zijn hersens te pijnigen tot hij zich plotseling herinnert dat hij generaal welke raad zou telefoneren. Het gesprek doet het bloed in zijn aderen stollen. Op een ijzige toon vraagt de generaal waarom een wachtmeester van de mobiele groep hem de toegang tot het huis van Leblanc ontzegde. Velge weet niet goed wat antwoorden aan zijn ex-korps overste die hem op zo'n autoritaire manier terecht wijst. De generaal verwijt hem de opdracht slecht te hebben gegeven. De wachtmeester kreeg inderdaad slechts de opdracht de telefoon te blokkeren en de post op te vangen, niet om niemand binnen te laten. Wel gebeld de villa op en ontdekt dat zijn mannetje vervangen werd door een andere wachtmeester van de mobiele groep, die als bijkomend order kreeg niemand binnen laten. Verontrust belt hij kolonel Paquet op. Deze geeft hem het advies zich niet te laten intimideren, want welken raad heeft als gepensioneerde in het korps evenveel te vertellen als een gewone burger, dat wil zeggen de ballen. De kolonel vertelt hem nog iets. De officier die de nieuwe opdracht gaf was Boudewijn Welkenraad, zoon van de generaal. Dit is Velge over. We geven u Assab naar Drago. Ik herhaal Assab naar Drago. Over. Dit is Velge. Wilco en out. Thank you Doe de deur dicht en neem mijn stoel. Slecht dieps, Willy. Generaal Welkenraad heeft vannacht zelfmoord gepleegd. In zijn slaapkamer met een revolver. De van vanmorgen om 7 uur gevonden. En die heeft Boudewijn opgebeld. Dus een haak is een heel verstandig initiatief. Ik veronderstel dat je me begrijpt. Bauderwijn is uit Astene, waar hij woont, direct naar Deurle gereden... en daarna heeft hij mij thuis opgebeld. Op mijn beurt heb ik het pakket gebeld, die gelukkig thuis was. Hij is op weg naar hier, we wachten op hem... en dan gaan we samen naar Deurle. Wat is het voor een revolver? Waarom? Uh, uh, zomaar. U hebt niet gevraagd welk type... Ah, nee, nee. Ik dacht dat het beter was niet te veel op dergelijke details aan te dringen. Ja. Hij, hij was toch al onder de indruk. Gezout het voor minder zijn. Wat zei kolonel Pakke? Ja, no comment. Je kent hem. Hij is onmiddellijk in zijn auto gestapt. Ik schat dat hij binnen een kwartier hier zal zijn. O oh, ja. Mag ik even naar de kantine, kolonel? Ik heb geen tijd gehad om te ontbijten en ik heb zes kilometer cross in mijn vel. Hm? oké. Okay. Ik denk dat je vandaag uw krachten nodig zult hebben. Mm -hmm. Maar rek het niet te lang. Tot de orders, kolonel. Ik moet u dus niet zeggen dat we hier geconfronteerd worden met een serieus probleem. Vertel me eerst eens, Bob, welke personen zijn er op dit moment op de hoogte van de feit? Wij gedrieën, kolonel. De huishoudster, zijn zoon Badewijn. Ik kan opstellen dat de schoondochter het ook weet, maar daar ben ik niet zeker van. Nee. Heeft de generaal nog meer kinderen? Nog een dochter, kolonel. En welke raad, Junior? Heeft hij die kinderen? Nee, kolonel. Goed, ik vat samen. De huishoudster ontdekt de feiten, ze belt Junior op, die zijn districtscommandant opbelt. Die op zijn beurt mij opbelt en daarna jou, Willy. Is dat correct? Correct, kolonel. 7 uur 37, telefoon Junior naar mij. 7 uur 40, telefoon van mij naar u. 40 seconden later, telefoon naar Willy. Er werd niet opgenomen. Ik heb het transmissiecentrum gevraagd hem per radio op te roepen. Er kwam liaison. En Willy was 10 minuten later hier op het district. Hoe kwam het dat uw telefoon uh, niet werd opgenomen? De telefoon staat beneden. Mijn vrouw sliep nog en ik deed mijn dagelijkse cross met de RS-14 bij me. Juist. Ja, uh, weet iemand op het transmissiecentrum iets af van de inhoud van de zaak? Negatief. Absoluut niemand. Hmm. Kent gij Boudewijn welk inderdaad goed, Willy? We zijn van dezelfde promotie, kolonel. Na het internaat van de militaire school... De twee jaar criminologie en de applicatie in de Koninklijke Rijkswachtschool zijn onze wegen een beetje uit elkaar gegaan. Maar eender tijd waren we kameraden zoals het hoort bij promotiegenoten. <laughs> Eigenlijk zocht hij niet veel contact met de kameraden. Hij is nogal gereserveerd. Misschien het feit dat zijn vader. Ja. Ja. De laatste keer heb ik hem gesproken voor de technische proef voor majoor in februari. Natuurlijk. Zien we elkaar in de mes van de mobiele groep tijdens de kropsmaantijden en feesten? Je zegt uh, zien. Spreekt je dan niet met hem? Uh, wel, uh, hij is met de tijd nog gereserveerder geworden, kolonel. Mm. Zat je samen met hem naar huis teruggereden na de technische proef? Nee, kolonel. Ik had maar zes uur nodig om ze af te maken. Hij is langer gebleven. Wat was het onderwerp van die technische proef? De coördinatie van de gerechtelijke diensten, kolonel. Je hebt natuurlijk een gat in de lucht gesprongen. Nogal, kolonel. Oké, okay, dan uh, zullen we best gaan. Uh, hoe redden we? Met mijn auto. Ik weet de weg. Mag ik eerst even een seintje geven? Oké, oh. ga je maar. Commandant Velgen, wilt gaan adieu dan Boel zeggen dat hij om half negen de briefing doet in zaal 218-218 en voorlopig de opdrachten superviseert, oké? Okay? Ik kan nog niet niet geloven dat het gebeurde. Dag, madame. Wilde ja. langs hier? te blijven. Ja, op zeker, dank u wel. moet wel van de is Ja, er alsjeblieft? Ik zal hem weer heer mee zeggen dat het er zegt. Dank u wel, mevrouw, dank u wel. Excuseer. Is het geen jaloers geweest? Nee nog nooit. Hm. Ik ook niet. Weet je dat dit huis in 1902 werd gebouwd door eerste procureur-generaal Leopold? Welk inderdaad? Hm. <hums> oh. Onze uh, innige deelneming, uh, kapitein-commandant, welk inderdaad? Het spijt ons dat we. U en de familie op dit ogenblik moeten storen, maar gezult wel begrijpen dat we niet anders kunnen. Ik sta ter uw beschikking, kolonel. Mm -hmm. Voordat kapitein-commandant Veleg de eerste vaststellingen ter plaatse zal doen, zou ik er met nadruk op willen wijzen dat het korps de uiterste discussie wil handhaven. Mm -hmm. In dit verband zou ik eerst een vraag willen stellen. Wie is er op dit ogenblik op de hoogte van het feit dat uw vader overleden is? En wie van die personen is er op de hoogte van. Uh, nou ja, de ware doodsoorzaak? Kolonel, van de ware doodsoorzaak zijn tot nu toe alleen Irma, de huishoudster, en ikzelf op de hoogte. En uw vrouw? En ze weet alleen dat papa overleden is. Is ze uh, niet willen meekomen? Ja. Ze heeft gevoelige zenuwen, kolonel, en ik was van oordeel dat het... Beter... Stond ze er niet op om mee naar hier te komen? Nee, kolonel. Ze zal toch niet onverwacht van idee veranderen en toch komen? Ze heeft geen auto, kolonel. Zojuist. Oh, eerst. Hebt u uh, kinderen? Nee, kolonel. Een andere familie, nee? Mijn zuster weet nog van niets, kolonel. Gaat u haar inlichten? Ik zal nog straks bellen komen. Goed. Uh, Bob, wilt ja. gij hier blijven met de kapitein Commandant? Dan gaan Willy en ik de vaststellingen doen. Oké, okay. doen jullie maar de trap op, eerste deur rechts in de gang. Dank u. Uh, kijk, zie je. Colonel, ik zou eerst en vooral het wapen willen onderzoeken. Maar voor ik het aanraak en verplaats, wou ik iets vragen. Moeten er foto's gemaakt worden? Niet nodig, Udi. Kult uh -huh. 38, Detective Special. Koper. Vijf met sporen van de slagpinnen de slaghoedjes. 1 volle patroon. Eh, norma 38 SPL. Dan zal ik nu eens naar een kogel zoeken. Aha. Punt 38 Special Jacketed semi water Norma van 158 Grain. Ik zou zo vlug mogelijk de spectrumfoto van deze kogel in de Douglas willen stoppen voor vergelijking. Vergelijking? Hoezo? Kolonel, deze kogel is van hetzelfde merk, model, kaliber... en werd afgevuurd door hetzelfde type wapen als de kogel waarmee Hélène Leblanc donderdagnacht in haar bed werd vermoord. Er bestaan nog meer revolvers van dat type, dat weet je toch ook, ja, ja, ja, Ja, maar het zou me verwonderen dat het hier twee revolvers van hetzelfde merk en type betreft. Die kans is verschrikkelijk klein. In de geschiedenis van het korps is er nog nooit een officier geweest die zelfmoord heeft gepleegd... ...want dat zou het bewijs zijn dat die officier een lafwaard is. En er is zeker en vast in de geschiedenis van het korps nog nooit een officier geweest die een moord heeft gepleegd... ...want dat zou het bewijs zijn dat het korps een officier slecht kiest. We gaan de zaak dus heel simpel resumeren. De generaal Welkenraad is vannacht overleden aan de gevolgen van een hartaanval... ...en hij zal met militaire eer begraven worden... Iedereen zal deze versie geloofwaardig vinden om de eenvoudige reden dat niemand op de hoogte is van bepaalde omstandigheden waar wij toevallig wel van op de hoogte zijn. Maar dat verandert natuurlijk niks aan de impasse. En ik ga direct verduidelijken. Ik meen te weten, en gij weet het natuurlijk ook, dat een zelfmoord geen zelfmoord is voor we absoluut zeker zijn van het feit dat de zelfmoord geen geenseneerde zelfmoord is. Mm -hmm. Het is dus onze plicht om dat te onderzoeken. Maar. Stel nu dat wij ontdekken dat de generaal geen zelfmoord heeft gepleegd... ...dan is onze eer gered, zou je zeggen. Want dan weten we automatisch dat de generaal geen lafaard is. Maar dan zitten we opgeschreven met het feit dat een van onze korpscommandanten vermoord werd... ...en dat is nog nooit vroeger gebeurd, begrijp ik bij wie niet? Jawel, kolonel. Dat is nog nooit vroeger gebeurd, dus dat kan in 1990 evenmin gebeuren. en um. ja. ik luister... Ik denk dat we uiterst discreet moeten te werk gaan in ons onderzoek... en dat vergemakkelijkt onze taak niet. Nou, in uh, principe is dat juist, en ik verduidelijk mijn woorden. Stel dat je vindt dat het zelfmoord is... en de kogel die Leblanc vermoord heeft, werd afgevuurd met hetzelfde wapen... dan kan de moordenaar van Leblanc nooit gevonden worden... want de generaal is immers aan een hartaanval gestorven. Nou, stel dat we ontdekken dat de generaal vermoord werd... ...en de kogels werden met hetzelfde wapen afgevuurd... ...dan hebben we te maken met een heel lepe moordenaar... ...die eerst Le Blanc vermoord... ...en ons om de een of andere reden wil doen geloven... ...dat de generaal Le Blanc heeft vermoord. Stel nu dat we de lepe moordenaar vinden... we ondervragen hebben een de moord op de generaal... ...die aan een hartaanval is gestorven... Mm -hmm. ...dan zitten we tot over onze oren in de miserie. Zoals ik al zei, een generaal vermoorden is niet mogelijk... Bovendien zie ik ook niet goed hoe we dat tijdens een proces zouden kunnen toedekken. Besluit? Er is maar één oplossing. Er een stokje voor steken. Ik verduidelijk. De hele zaak gaat niemand behalve het korps een barst aan. Het korps? Jawel, maar niet alle 32.000 leden van het korps. De zaak gaat vier officieren aan. Zo, uh, van nu af aan geef ik u de geheime opdracht... ...heel alleen een onderzoek in te stellen naar de exacte doodsoorzaak van generaal van de generaat. Geheim, dat wil zeggen dat alleen gij en ik plus de grote bazen van op de hoogte zijn... ...en uw districtcommandant, omdat het niet anders kan. En gezet alleen verantwoordingsschuldig tegenover mij. Het is een grote eer voor mij, colonel, maar uh, er is een probleem... Ik ben ook tweede commandant van het district. Wat doe ik met die functie? Ah, ja. uh, goed, uh, daar wordt maandag voor gezorgd. Uh, je komt maandag om negen uur op mijn bureau. Uh, nu uniform en handschoenen. Toe zaken nu. Uh, wat zijn uw initiatieven na de eerste vaststellingen te plaatsen? Er is een autopsie nodig. Vingerafdrukken van het lijk. Vergelijking van de twee kogels in de Douglas. De residuproeven op de rechterhand van het slachtoffer. Vergelijking door neutronenactivatie en microscopische meting van een schaamhaar, een hoofdhaar en een baardhaar van een slachtoffer... ...met het schaamhaar dat gevonden werd in het bed van Hélène Leblanc. Uh -huh. Vaststelling of het slachtoffer secretor is of niet. Tot uh, uh -huh. welke bloedgroep behoort de eigenaar van het spegma in het bed van Leblanc? De eigenaar is non-secretor, kolonel. Uh -huh. Je, je nog iets zeggen? Ja, een huiszoeking, kolonel. Ja, dat is uh, dat is delicaat, denk ik. Maar absoluut nodig, kolonel, met permissie. De zoon zal het nogal raar vinden, von der stel ik. bij zelfmoord. Ja, sorry, kolonel. Zelfmoord is en blijft een verdacht overlijden. Ik denk niet meer aan zelfmoord tot ze 100% bewezen is. Anders zou het mijn aandacht afleiden. <laughs> ja. Nou goed, uh, ik zal met junior praten. Dat zal wel een handje helpen, denk ik. Dank u, kolonel, maar... Er zijn volgens mij nog een paar andere problemen. Wie gaat de autopsie doen? En wie gaat de analyses doen die ik nodig heb? Als we niet heel voorzichtig zijn en er krijgt iemand lucht van de zaak... Gaat, ...dan wordt het een hele... Ramp. Bravo, bravo. Ik begin nu al een beetje te volgen. Nou, wat zou ik in dat geval doen? Ik zou de autopsie door een buitenlandse dokter laten doen. Aha. Door een buitenlandse dokter. Goed. En in het buitenland. En die dokter die heet Kurt Hilne, directeur van het instituut voor rechtsmedicine der Universiteit Mainz. De medische antenne van het Bundescriminalamt. Moet ik de autopsie bijwonen, kolonel? Heb je er iets op te geven? Nee, kolonel, nee, nee. De kwestie is dat ik dan een hele dag kwijt ben. En ik zou zo gauw mogelijk met het wapen naar een expert willen gaan... die niet officieel door het gerecht werd aangesteld maar daardoor des te veiliger is. Dat is mm -hmm. belangrijk. Ja. Nou, elke avond zult u mij opbellen... en voor een eventuele briefing zult u naar Brussel komen... naar een adres dat ik uh, later zal opgeven. Mm -hmm. En er wordt vanzelfsprekend geen letter op papier gezet. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, uh, moet ik mij nog iets vragen? Ja, commandant. Ik voorzie problemen met mijn assistent, adjutant Boel. Hij kent de zaak Leblanc even goed als ik. Stel nu dat hij de generaal nog eens wil ondervragen... en dan maandag verneemt hij zijn overlijden. Dan gaat hij recht naar de huishoudster. En zoals ik hem ken, duurt het geen kwartier of dat mens zegt de waarheid. Oké, okay, ik zal hem uh, persoonlijk aanpakken. Dank u, kolonel. Maar hoe gaan we het probleem van het transport van het lichaam naar Wiesbaden oplossen? Niet naar Wiesbaden, naar Mainz. Okay. Een speciale auto van het BKA is al op weg naar hier, Berlin. En komt hij naar hier met een Duitse plaat? Die speciale auto is uitgerust met een hele serie platen. Hij zal niet opvallen. Dan ga ik die drie verschillende haartypes recupereren... een beschermlaag op de rechterhand spuiten... en daarna zou ik graag de huishoudster een en ander willen vragen. Dat is wel maar zeker waar dat ze haar mondje houdt. Tja. Ja, we kunnen natuurlijk altijd bij hoog en bij laag logenen wat ze rondstrooit... en haar bijvoorbeeld zot verklaren, maar uh, ik heb toch liever geen complicaties van die aard. Die huishoudster is inderdaad een zwakke schakel. En onze ketting is bij wijze van spreken even sterk als uh, die schakel. Ik zou graag een nationaal nummer van u krijgen. Tot de orde des ja, ja, en uh, spuit een beschermlaag op de twee handen. Hm? Zo, ik ga intussen een paar woorden met Junior wisselen. Succes. Dank u. Madame, dan moet me voor ons maar ik zou u graag enkele vragen stellen. Mag ik even binnenkomen? Natuurlijk, meneer. Komt u maar Dank binnen. Dank u wel. Zal ik intussen een, een kop koffie zetten, meneer? Nee, nee, straks, als we gedaan hebben. Maar zou ik hem eerst een diensten willen bewijzen, zou ik uw codekaartje even mogen zien? Natuurlijk, meneer. Dank u wel. Nationaal nummer 290625018-12... ...Irma Elisabeth Johannes de Schutter... ...voor de straat 19D Nevele Weduwe. Dank u wel, alstublieft. Dank u wel. En gaat u gerust zitten, hoor. U bent hier toch eigenlijk thuis, niet? Ja. Mm. Zo, woont u alleen, madame? Jawel, meneer. Mm -hmm. Mijn man is in oktober al drie jaar gestorven. Oh, en keel, ik woon heen. alleen in ons huis. Ja, en heb je kinderen, madame? Vier, meneer. Vier. En ze zijn allemaal gelukkig getrouwd, meneer. En de kleinkinders. Ja, madame, de schutter, het is natuurlijk een heel triestige zaak, dat begrijp ik. Maar ik ben verplicht. ...u enkele vragen te stellen over... Ik kan erin. het nog altijd niet geloven, meneer. Het was alsof ik van de hand verslagen was. Ja ja, ja, ja, ja, daar kan ik heel goed in komen, madame. Maar vertel me nu eens van naaldje tot draadje... ...wat je ge gezien hebt vanaf de moment... ...dat je de deur van de villa hebt opengedaan. Huh? Ja. Je hebt dus een sleutel. Jawel, meneer. Ja. Elke ochtend stipt om zeven uur kom ik aan... Maar dan is de generaal altijd al meer dan een uur op... Mm -hmm. in de stal bezig met het toilet van Rasputin. Rasputin, dat is een paard. Ja, meneer. Juist. Oh, God, wat er met dat beest moet gebeuren, dat weet ik echt niet, meneer. Want, want meneer Boudewijn, die rijdt nooit een paard. Ja. Oh, U dan. was dus verwonderd omdat de generaal niet in de stal bezig was. Ja, natuurlijk, meneer. Ik, ik kom in huis en alles is muisstil. Ik roep... Mijn generaal... Mijn generaal. mijn generaal. zo noemde u hem altijd. Jawel, meneer. Uh -huh. de, mevrouw Zaliger, toen ze nog leefde, noemde hem ook zo. Mon generaal. Ze spraken altijd Frans. Ja, ja, ja, ja. Dat, zal wel, dat zal wel. Gaat u maar voort, gaat u maar voort. Wel, ik, ik doe mijn mantel uit in de keuken. Ik zet mijn tas weg. En ik roep nog eens. Uh -huh. Niets. Ik denk bij mezelf. Ik zal maar eens gaan kijken in de slaapkamer. Oh, meneer, toen ik klopte en er werd niet geantwoord en ik deed de deur open, meneer, tot, tot, tot mijn ster werd, zal ik nooit meer vergeten wat ik toen zag. Ik bleef aan de grond genagen staan en ik zei, o, oh, meneer generaal, toch, wat hebt u nu toch gedaan? Toen moet ik naar beneden gelopen zijn en meneer Boudewijn opgebeld. En die is een kwartier later met zijn auto gearriveerd en die is beginnen te telefoneren. Kom, kom, kom, kom. En hoe reageerde meneer Boudewijn? Oei. Oh, hij zag erg bleek. Hij kon geen stap verzetten. Ik dacht dat hij flauw zou vallen. En toen hij een beetje bekomen was... toen heeft hij mij gevraagd dat ik... voor de goede naam van de familie... aan niemand zou zeggen En wat... dat gaat ge dus doen? Ja, natuurlijk, meneer. Al wat ik beloof, dat doe ik. Goed zo. Ik ben hier al dertig jaar huishoudster van de familie. Maar, maar er is nu toch één ding... Ik weet niet wat ik nu zou moeten gaan doen. Hoe bedoelt u, madame? Wel of ik verder het huis zou mogen onderhouden. Maar... Ah, ja, daar kan ik natuurlijk moeilijk tussen komen. Dat begrijp je toch, hè, madame? Ja, natuurlijk, meneer. Maar ik ben er toch niet heel gerust in, hoor, mm, meneer. Dat komt allemaal wel in orde. Zo, ik ga nog even naar het salon naar mijn collega's. Neem me niet kwalijk. Goed, zal ik nog een kop koffie zetten voor de heren? Dat smaakt altijd niet wel. Dat is een heel goed idee, hoor. Ik kom onmiddellijk met de koffie, meneer. Ja, is goed, hè? is goed.